ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu de muziekboulevard. Boulevard. Thank you.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 FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijke kerstfeest en een gelukkig Didn't know a thing about love. But you felt like a miracle.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 Kerstgrans, kip, konijnen en kalkoen. Fernale cocktail, ham uit de Atene plus meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderd mooie ballen van piek. Ja, kerstmis, kerstmis, heel oh, mijn smoking zit vol rood. En van mijn vlinder ik knelt het elastiek. Kerstmis, skip konijnen, In the past We've been cast out of the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 The break in the battle was your part oh, In the wretched life of a lonely heart Ooh. Now we're back on the train oh. yeah. Ooh. Ooh. Ah. Oh. Ah. Back on the train